mijn woorden, straks is ons gelezen gedeelte uit de brief van Paulus aan Efe. <coughs> Waarin dat hij begint met het eerste vers. Sprekende tot de heidenen en u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaad. Uh, wie heeft dat gedaan? Daar hebben deze feestjes zelf niets aan gedaan. Dat is een eenzijdige, vrije, soevereine, goddelijke, geestelijke daad geweest. Om zo'n zondaren van dood te leven te maken. Want waarin de staat onze geestelijke dood wel in het onvermogen om ons ooit meer te kunnen brengen in de staat waar we uitgevallen zijn. We zeiden het onvermogen van ons en van het gehele Adams geslacht, die zich in de eeuwigheid niet meer kunnen herstellen, in de rechtsstaat maar gevallen zijn in de doodstaat. Daarom vinden we ook nog dat wanneer Ezekiel op... Een plaats gebracht werd waar het vol was met dorre dalsbeenderen. En de Heere zegt, Mensenkind zullen deze beenderen leven. Dan zegt de Heere, gij weet het. Hij wil zeggen, er kan niks, niks aan doen. En wanneer dan de Heere tot hem zegt, profeteert mensenkind, we weten wel de geschiedenis. Dan wordt er eerst, komt er hout, uh, vlees op, en ten laatste, door de heilige geest worden ze op de voeten gezet. Dat is een eenzijdig vrij soeverein godswerk. Daar doen we niets aan net ze min als dat een kind iets doet aan zijn geboorte. Doen wij niets aan de reden geboorte of de levend Dat is een vrije soevereine, een goddelijke daad. Waardoor dat de levend gemaakte... Uh, aan de weet gaat komen wat genade is. Want dan zegt diezelfde apostel, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat door het geloof, en dat is niet uit u, het is Gods gave. Zodat we vinden dat een apostel daar handelt over het eenzijdige, het vrije, soevereine werk God. Bedenk eens, mijn hoerders, dat het ons uit een verbroken werkverbond zo aangeboren is, om naar onze mening nog iets te kunnen doen voor onze zaligheid. Nog iets te kunnen doen om God te behagen, en in wezen is het alles een vrucht van een gebroken werkverbond. En als vrucht van het gebroken werkverbond is men algemeen doende wat soms dikwijls teweeg brengt moedeloosheid. Of soms vijandschap dat God ons niet beantwoordt in ons bidden. Dat God ons niet beantwoordt soms aan onze tranen. Dat God ons niet beantwoordt aan wat wij menen wat wel nodig is. Eh, dat het soms moedeloosheid en soms vijandschap teweeg brengt. De vijandschap tegen het eenzijdige vrije werk God, omdat we door onze geestelijke blindheid niet verstaan, eh, dat de zaligheid is een verworven zaligheid. En een heilige geest die uitgaande is van den vader en den zoon om zondaren te wederbaren en te vernieuwen, een godsdaad is. Met hier is gesproken, mijn oude. Het is zo tegen de natuur van de mens, dat hij aan en voor zijn zaligheid niets kan doen. En dat het het vrije werk Gods is, waarvan de kerk zong door u, door u alleen, om het eeuwig wel behaart. Vandaar het, dat een apostel zo de nadruk erop legt uit genade, zijt geen zalig geworden. Genade, wat is dat? Het is het pardoneren van een schuldige, van een verlorene, van een doodschuldige, van een boekvaardige, van een die de hel waardig is. Anders is genade geen genade meer. Zolang, zolang we nog menen dat we met onze tranen, met ons gebeden, en met onze werken nog menig gozer wel behagelijk kunnen zijn, sluiten we de genade buiten de deur. Vandaar het, mijn hoorde, dat er algemeen als vrucht van onkunde zulke onwetendheid en zo'n duisternis heeft. Omdat in zonderheid de tijden die we thans beleven, het accent zaligheid meer gelegd, dikwijls wordt in het doen van een mens, en in de vermeende gestaltes die die moet hebben, als dat we leren kennen, dat we als verlorenen, gans doen onwaardigen, als verder alleen uit genade gezegend mogen worden. En dan zegt de apostel Paulus, alleen door het geloof. En mijn hoorde is dat nu het kardinale punt. Wanneer Christus zijn discipelen uitzendt, dan zegt hij gaat hele predik het evangelie alle creaturen en dan zegt hij niet die zoveel kranen geweend hebt en die zoveel gebedjes gebeten hebt en die zoveel benauwdheid geleden hebt en die zoveel indrukken gehad heeft en zo diep gebogen heeft en vermenigvuldigt als alles dikwijls een vrucht van een gebroken werkverbond maar die geloofd zal hebben dat Christus is wat hij is een volkomen zalig maken voor zondag. En daar zegt hij van, die, het zal niet, die kan zalig worden. Of die mag zalig worden, maar die zal zalig worden. En daarom is het geloof op zichzelf een geheim. Wat alleen door God en Heiligen Geest gewrocht, gewerkt en door het geloof werkzaam wordt. We vragen daartoe in dit avontuur en waar uw aandacht in aansluiting van verleden week zondag 6, dank u aandacht voor de zevende zondagsafdeling van onze Heidelbergse katechismes. En van na de vraag 20, 21, 22 en 23 met het antwoord. We de dus zondag 7 vraag 20. Worden dan alle mensen, wederom door Christus, samen? Gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord, neemt zij alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. <kijkt> en wat is, één vraag 21, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor de rechten houden dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, het ik de heilige geest, door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit lautere genade, om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22, wat is in Christen nodig te geloven, Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, het onze artikelen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, geloof in ene hoofd leren, en de luid die artikelen die zijn ons straks gelezen, dus hoeven we het niet herhalen. Wij vinden hier, mijn oorlogs, de verlossing of de verzoening door het geloof. Het zijn in de eerste plaats stil te staan eh, bij Adam en bij Christus. Adam, uit Adam geboren, maar door Christus wedergeboren. Wat inhoudt eh, dat daar gehandeld wordt over de inleiding en de aannemen van Christus. In de tweede plaats over het wezen des geloofs, zoals dat in vraag 21 uitvoerig verhandeld wordt. En in de derde plaats de werkzaamheid des geloofs als vrucht van het wezen. En dan in de vierde plaats de grond waarop het geloof zich bouwt, of waar het geloof wordt toe. Namelijk waarvan men in Vraag 22 en 23 beleidenis De schrift en haar beleidenis. We zullen trechten uh, met de hulp van de sieren eenvoudig en zo duidelijk mogelijk te spreken. Tot enige lering en onderwijzing vooraf zingen we van de 72e salam. De tweede met het zesde vers. De bergen is zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Hij zal een vrolijk opdoen daar, dat het hem toegezegd. En het zesde vers, ja eigenlijk, de posten zal zich buiten. We noemen die u, Psalm 72 vers 2 en 6. I don't know. We hebben verleden week dan besloten zijn met waar het weet dat uit het heilige Evangelie En we getracht hebben de waarheid te doorwandelen dat in het ganse woord van God, dat was vanuit het paradijs tot de komst van Christus, de waarheid vervuld is geworden dat hij geworden is voor zijn kerk wijsheid. Rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Uh, maar dan thans vinden we hier zonder zeven dat wel een van het gewichtigste onderwerp en wel het belangrijkste, want hier wordt gehandeld over het zaligmakend geloof. En er wordt hier een gewichtige vraag gedaan. Uh, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig zij door Adam zijn verdoemd geworden? Merk eens, mijn hoorden, de apostel Paulus die zegt dat de gehele wereld in Adam voor God verdoemelijk ligt. En we hebben het wel eens meer getracht te bewijzen dan de kinderen. Het doopsformulier ons leert dat we in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren en in Adam voor God verdoemelijk ligt dus onder het vonnis der verdoemenis een vreselijk woord dat we wel met eerbied en met vrees en met ontzag mogen uitdrukken wanneer hier de onderwijzer handelt worden dan alle mensen weten om in Christus zalig eh, wij zijn Adam verdoemd zijn door eh, dan vinden we aanstomst het antwoord dat hij zegt, neem zij maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn welzaden aannemen. We zeiden, we zullen trechten, we proberen om zienvoudig mogelijk, eh, duidelijk mogelijk te spreken dat niet alle mensen in Adam verdoemd zalig worden. Ten eerste is daar een verkiezing. Een predestinatie waarin van evigheid al besloten is. Die verkoren zijn en die verworven zijn. Die de predestinatie loogt, die tast Gods vrije soevereiniteit aan. En dan is en wordt bewezen dat God gelijk als te vinden in Romeinen 9 kan de pottenbakker van het lijf niet maken en vat of er Dus de vrije soevereine tijd van God predikt ons, dat niet alle mensen die in Adam verdoemelijk liggen, weer zalig zullen worden. Heb u wel eens opgemerkt, mijn hudders, dat God aan Adam een naam gaf? En wat was die naam? Wel Adam, dat betekent roze aarde of stof. Nu gaf God Adam geen naam, krachten zijn geestelijk leven. Maar gaf hem een naam nadat hij uit de aarde genomen was. We vinden dat God hem maakte tot een mens. En bleef een adem en hij werd tot een levende ziel. Dus Adam droeg een ziel, een geest om. Een werkzame geest en een werkzaam lichaam. Nu dat werkzame lichaam werd bestuurd door die werkzame geest. Maar nu geeft God, we zeiden hem niet een geestelijke naam. Maar geeft hem een naam zoals dat hij die heeft uit de aarde. Maar nu de tweede Adam. Wanneer we hier vinden. dat. gelijk aan Adam. maar ook niet al in Christus. vinden we dat Christus. hoewel hij. de tweede Adam. berechtig mens geworden is. krijgt een geestelijke naam: namelijk gezalmde. Was Adam dan niet gezalfd? Dat wil zeggen. Niet gezelf gelijk als Christus. En want mijn leuvers, die was van God de Vader verordineerd om zelf maken te zijn. Nu stond Adam als hoofd van het werkverbond, vertegenwoordigende al zijn nakomelingen, Adamieten, de naam van dat we stof zijn. En. Heeft God al zo geschapen naar zijn beeld te zijn eh, dat hij geen geestelijke naam kreeg. We vinden zelfs nog wanneer dat hij gezondigd had eh, dat God zelfs zijn naam niet eens meer noemt. Wanneer dat hij zegt waar zijt gij. Hij zegt niet Adaman waar zijt gij maar waar zijt gij. Merk is het onderscheid van die twee namen die we hier vinden in het eerste gedeelte van de vraag. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam, verdoemd zijn geworden? En we hebben nog niet zo lang geleden uitvoerig over gesproken, wat trouwens de bedoeling is. Dat Adam daar stond als representerend hoofd van het werkverbond en dat God hem geschapen had en hij niet wist van de goddelijke raadsbesluiten, en ook niet van het goddelijk voornemen, heeft hem gesteld om als hoofd van het werk vertegenwoordigende al zijn nakomelingen, komelingen, plaatsbekledend te houden, dat God hem ingeschapen heeft, namelijk de wet, de weddelier. Adam heeft niet voor zijn geestelijk leven gekozen, maar die heeft voor het stoffelijke gekozen. Door de verleidingen des duivels eh, koos hij voor het stof. Wanneer dat de Satan spreekt over, gij eh, zult als God zijn, kende het goed en het kwaad en had van die boom der God van verboden had, hoewel hij uit het ganze paradijs met alles wat erin was, mocht eten. Adam die heeft niet voor de hemel gekozen en voor God gekozen, maar heeft voor de duivel en de hel gekozen. En, en nu is het wel tegen onze aard en natuur en zelfs bij kinderen komt soms de vraag al op: uh, waarom hebben uh, Adam gezondigd en waarom wordt ons toegerekend wat Adam gedaan heeft? En mijn oorden, zolang als we daar nog over redeneren, moeten we maar rekenen dat we dat een de vrucht is van onze geestelijke dood en van het ongelof. Een vrucht van de geestelijke dood en van het ongelof. En want dan kunnen we God niet laten wat hij is. In de uitvoering van zijn vrijmachtig zalbaar. We hebben het voorheen nog een keer gezegd... Eh, ...dat deze Adam heeft er moeten wezen... ...omdat in de stilte der eeuwigheid Christus Jezus... ...die er op aarde genoemd zal worden de tweede Adam, ...maar in de stilte der eeuwigheid als van den Vader verordineerd... Eh, ...tot zaligmaker van degene die hij in Christus zalig zal bemaken... krachtens verkiezing... Er was die Adam, de tweede Adam, eerder als de eerste. De eerste Adam, zeggen we, die heeft voor het vlees gekozen. En voor de duivel gekozen, vandaar het. Dat zelfs, mijn eerders wanneer God zegt om wil zij het aardrijk vervloekt. Dat zelfs ook alles vervloekt is, zelfs de vruchten, daar heeft hij van gegeten. Heeft, alles ligt onder het oordeel. En in hoofdzaak wel is Adam en al zijn nakomelingen daar verdoemenis onderworpen. Dus wanneer we hier dan vinden dat Adam zijn naam als het ware verloren heeft. En in zijn val God verloren. En alles verloren. En onder het volst van de drie fouten geduld gevallen is. Dat is de tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood waar tegenover hij en wij machteloos staan. De geestelijke dood waardoor we onbekwaam zijn om ons ooit meer te herstellen in de staat waarin we geweest zijn. Dus een geschapen mens in de rechtsstaat maar gevallen zijn in de doodstaat. Zijn anderen dat we onderworpen zijn, de tijdelijke dood, dat is een scheiding van het ziel en lichaam. En in de derde plaats, de eeuwige dood, dat is, de eeuwige verdoemenis. Merk eens, mijn houders, hoe diep op dat we gevallen, en hoe vreselijk op dat we gezondigd hebben. En die nou ooit maken maken arbeid wordt, mijn houders, die zal dan de schuld niet kunnen geven. En zolang we hem de schuld nog geven, geven we hem heimelijk weg op God de schuld. En dat is ons wel aangeboren hoor. Dat lijkt wel verklaart in elk mensenheid. Vandaar het dat soms de taal des ongeloofs is. waar kan ik er aan doen? naar diezelf wordt? Je kan ervoor bidden, je kan ervoor vragen. Je kan, en mijn houders hebben er geen erg in dat we in een gebroken werkverbond nogdoende zijn om God voor te leggen en, ons als, en hem als knecht te gebruiken, dat hij het zou moeten doen zoals wij het willen. Vandaar ook dat we kort geleden nog gezegd hebben dat menig nog nogdoende is om zichzelf naar God te verzoeken. Door zich in de een of andere gestalte te dringen en soms zichzelf zou te willen dwingen en men is eigenlijk doen uit een gebroken werkverbond waar God niet op antwoordt en niet beantwoordt. Dat is de reden mijn hoofd bestaat er zoveel onverhoorde gebeden zijn. Want in wezen is het geen gebed des geloofs en geen werkzaamheid des geloofs, maar een vrucht van een gebroken werkverbond. Waardoor men eigenlijk zich voorstelt hoe ik eerst wezen moet en dan kan God dat doen. Nee, mijn houders, het enige wat het is, als ze ingewoegd worden dat we leren kennen dat er een schuldige verloren en een verdommelijke zonder zijn. Die geheel gewezen zijn op vrije soevereine genade. En dat is nu juist wat hier de onderwijzer op leert. Wanneer we hier dan vinden, ten eerste we zeiden in Adam verdoemelijk, dus we leven of, goed opletten hoor, want het geldt ook in deze beproeft u zelf of dat gij een geloof zijt. we leven uit een eerste Adam of we leven uit een tweede Adam Eén van twee we vinden hier zeer duidelijk dat we of ons leven trekken uit een eerste Adam waardoor we leven onder het vonnis der verdoemenis of we leven uit de tweede adem waardoor we eengeleid zijn in Christus een derde mogelijkheid is er niet en een derde weg is er niet hoewel duizenden een derde weg belanden een middenweg een middenweg de mens op, echt remonstrant en om dan we in zulke gevaarvolle tijden leven uh, wensen we hier wel in het kort uh, duidelijk bij stil te staan wanneer hier gesproken wordt. Uh, wie zijn dat dan uh, die zelf worden? Neem zijn maar alleen degene die hem door een waar geloof ingeleid worden. Uh, ingeleid worden en ten tweede een door waar geloof hem aannemen. Dus de inleiding gaat voor de aanmelding. En mijn heerders wij weten alle dat Gods woord ons leert. We zijn er straks levend maken. Of we zouden kunnen noemen een wedergeboorte. Een geboorte uit een eerste adem Liggen we verdoemelijk voor God. Maar een geboorte door de heilige geest gewrocht. Is een geboorte uit God. Leven uit God. En u wensen we, met de hulp van de Sjere, even zo laag mogelijk af te dalen: om u een duidelijk bewijs te geven, wanneer we zeiden in de eerste plaats: de genade des geloofs. En wat is de genade des geloofs? Wanneer God den Heiligen geeft, een krachtdadig en zondaar van dood leven maakt dat wil zeggen die hem de genade des geloofs komt te schenken want er moet een geloof gebracht worden om geloof te kunnen oefenen en waar de genade des geloofs niet is daar kan ook geen geloof geoefend en er is ook geen werkzaamheid des geloofs daar is veel werkzaamheid uit een gebroken werkverbond, wat in het hemelhof niet geldt. Maar de genade des geloofs is een goddelijke heilstaat gebrocht door de heilige zee. Is die de genade des geloofs En zich dat bewust? Goed laatst. Is die dat zich bewust? En mijn heurde stad is die zich niet bewust. We kunnen hier uitgebreid gaan handelen over wat Gods woord ons leert. Maar laat ik een heel eenvoudig beeld nemen. Een kind dat geboren wordt. Is zich niet bewust dat het een mens is en dat het een kind is. Maar in wezen is het een geboren kind dat ingeschreven wordt in de burgerlijke stand en met de volkstelling meegeteld wordt als een inwoner van Nederland dat kind zeggen we is het zich niet bewust maar waarin zal het zich spoedig openbaren dat het geen doodgeboren vrucht is maar een levend kind dat het zich openbaart in honger en in dorst in behoefte dus houd in gedachten is, ik zeg deze dingen, omdat er zoveel zijn in onze tijden die zich noemen, ik mag geloven dat ik levend gemaakt ben. En mijn negen dus, men kan jaar in, jaar uit, denken dat men levend gemaakt is, en men menen naar de hemel te gaan, wat in wezen maar is een vrucht van het werkverbond of gemene werkingen want als het zaligmakend geloof eh, wat dan inhoudt dat in de wedergeboorte of in de levendmaking maken aan God kan die zonder direct Christus ingeleid wordt zodat dat leven tegelijk uit Christus getrokken wordt ja maar dat is men zich niet bewust Ach, net zo min als een kind bewust is dat aan moeders was het leven onderhoudend het onderhoudend leven trekt maar toch mijn oorden het leven trekt uit de moeder zo kan ik weet en probeer even meer stellig u duidelijk te maken waarin de genade des geloofs bestaat en mijn oorden dan openbaart zich dat dat kind dat leeft moet onderhouden worden in dat leven uh, dat leven dat uit God geboren is, kan in de eeuwigheid niet meer zijn. Wij noemen dat ten eerste de genade desgeloof, door den Heiligen geest gebrocht een goddelijk werk, uh, waar de duivel uh, dat nooit meer kan ontdrukken. Dat zullen geen veel strijd aanvechten. En soms veel twijfel onderworpen is, daar kunnen we trouwens niet over gaan spreken, want het laat immers een onderwerp niet toe. Uh, dat wil zeggen dat ze in bij zichzelf uh, niet zo verzekerd kan zijn, ik ben een gelovige, niet zo verzekerd kan zijn uh, dat het er eentje van zijn, weet die waar ze wel verzekerd van gaan worden? Uh, van de zonde en van de schuld. Want door dat nieuwe leven, we zeiden, ontstaat een honger en een dorst. Ontstaat een levende werkzaamheid waardoor ze door dat nieuwe leven, dat uit God is, enige godskennis gaan krijgen van zijn heiligheid en van zijn rechtvaardigheid, waaruit geboren wordt boedvaardigheid. En als vrucht van de boedvaardigheid, als vrucht van de inleiding. Als vrucht van de bloedvaardigheid. Behoefte krijgen aan de verlossing. Vandaar het, mijn hordes, hebben we reden om ons te beproeven te onderzoeken. Ik zei, gisteren hebben we het nog met de jongenskategorisatie gehad. Ook nog even over die levenmaking. En over de rechtvaardigmaking dat er zoveel zijn in onze tijd, dat wanneer eh, men gevraagd wordt was dat een levend mens? Ja, dat is een levend mens, dat geloof ik. Eh, waarom bestond dat dan wel? Dan worden de kenmerkjes gepreden. De kenmerkjes waarvan we gisteren nog zeiden tegen de jongens, eh, dat, ach, dan kan een halve kerk aan schrijen gesproken worden als hij gaat zeggen ach, heb je wel eens in een grippie gelegen heb je wel eens in de kelder gezeten in een hoekje op de zolder je wel eens uitgeschreeuwd voor God enzovoort en dan is men eigenlijk doende om de kenmerken van een gebroken werkverbond te maken als grond voor de eeuwigheid houd in gedachten dat is het grootste gevaar wat in onze tijd zo weinig opgemerkt wordt de kenmerken mijn hoeders van het zelfmakend geloof en van de inleidingen van Christus is dat we Gods kennis gaan verkrijgen en dat we de goedvaardige, de schuldige, de verlorenen en de rampzalige worden in onszelf en dat we gaan leren kennen dat van onze kant een verheerlijk afgedane zaak is dat is het dat men door veel strijd en door veel verzoekingen en door veel aanvechting en je denkt zeker dat God in je werkt en je denkt zeker dit en dat ach, laat ik daar nou minuut vooruit, dat, dat weet elkeen voor zichzelf wel maar het gaat er over mijn houders dat het zelfmakend geloof als vrucht van de inleidingen in Christus, waardoor men aan Gods kant al gerechtvaardigd wordt in de vier scharen des hemels zodat daar de zaligheid van die kerk onbruikbaar vastlegt in het welbare God. Maar zij moeten het hier in de tijd gaan hier. En nu mijn houders wat wordt eruit geboren zeggen we. De ware boekvaardigheid. Tegenover de hoogmoed van de eigen gerechtigheid en de werkheiligheid, De eigen gerechtigheid wat zich zoekt te handhaven. En ik mag geloven dat God met me begonnen is. Ik mag geloven dat ik die waarheid gekregen heb. Ik mag geloven dat ik die belofte gekregen heb. Ik mag geloven dit en dat. Nee, mijn heers die gaan geloven. Dat we zijn uitland verdoenelijk voor God liggen. En dat er nu door middel van de prediking gepredikt. En wanneer ze niets iets van gaan verstaan. Maar één middel is tot zaligheid. Al is het nog maar in de prediking des woords en ze gaan verstaan want het geloven is immers zat het geloof en het gehoord wordt het gepredikte woord God en hoe zullen ze geloven is niet gepredikt en hoe zullen ze prediken is niet gezond worden daarom mijn hoeders, vinden we dat dan Johannes spreekt over kinderen over jongelingen en over vaders. en nu wanneer dan hier die kinderlijke kennis geboren zal worden waar zal dit zich in openbare bekering? De kering dat houdt in een verandering van zienswijze. Een verandering van levenswijze. Dat we de dood vinden waarin voor ons ons leven wordt, Dat we het genot verliezen wat ons voorheen ons leven. En dat het genot, het leven, de behoefte wordt. De dienst van God, het woord van God, het werk van God, de inzetting van God. En wilt u daar een vrucht van, een bewijs van. <coughs> Wanneer, dat Rut op de grens staat, Lorpat terugkeert, dan vinden we dat de omi komt, bij haar de genade des geloofs die God en Heilige in zich inderdaad gewrocht heeft, waardoor ze niet meer terug kon, komt de omi te beproeven. En hij zegt, keert weder mijn dochter. En dan zegt het niet, nee moeder, Want kijk eens, ik kreeg zo toen die waarheid en ik kreeg zo toen dat pestje enzovoort. Zij had uit Naomi gehoord wie de God van Israël was. Dat hij een God was die in Christus zondaren talen. En u krijgt ze door de genade des geloof, dat te de geloven. En waar ze het nu geloof gaan ze beleid. Uw volk is mijn God. En uw God mijn God. Dan moet de dood maar scheiding maken. Ach mijn geurder. Die ben onherroepelijk en weet ik wel. Er kan door ongeloof, veel afzwerven, omzwerven wezen, veel twijfels. Maar één ding zal waar blijven. Uh, Rut kon met de heer, gesproken nooit meer van God af. En God komt nooit meer van Rut af. Maar wat is nu geopend in haar leven? Dat ze niet met haar armpjes over elkaar gaan zitten en gewoon echt wel leven gemaakt. En ik heb zulke goede tijden en ik mag zo geloven. Nee, mijn houders, uh, haar behoefte is geworden om, uh, wanneer ze Boas leerde kennen, niet te rusten, voordat ze met Boas verenigd en zijn wil willen. Ik leg hier de nadruk op, zelfs mijn houders, de noodzakelijke kennis uh, van de inwijzing, waardoor men behoefte krijgt, wat we hier vinden, um, al alle zijne welzijden aannemen en wat wil dat aannemen zeggen wel de handen des gelozen uit gaan steken lege handen te laten zien en te geloven dat bij God en bij Christus alles is. wat wij niet hebben bij onze lege handen dat betekent eigenlijk dat was verder als schuldiger als verlorene als in zichzelf een eh, scherfselen die God er toe kunnen brengen. Maar die door En door het licht van Gods woord gaan geloven dat alles bij God is. En al is het dat de duivel ze laat zien hoe op kan ze zijn. Als ze hebben dikwijls geen onderscheid eh, tussen vlees en geest. En nu werkt de Satan dan wel verschrikkelijk op het vlees. En probeert ze in alles door ongeloof van God af te trekken. Daarom zou ik erop aan willen dringen. Och onderzoekt en beproef diezelfde eens, Of dat, gij met Heer gesproken, gesproken, God naar rust kan laten. Anders, mijn God, zouden we graag willen dat God zich schikt naar wat ik graag wil. Maar die door de genade des Christus ingewijfd worden en dat leven uit God, dat kan niet leven buiten God. En dat worden ongelukkige en verder. schuldige en dat zijn niet van die hoogvliegers. En van die luchtbonden die bekeken, maar dat zijn ze die in de boete en in de schuld uitzien en naar de vergeving der zon wanneer we hier dan vinden zegt dat de genade des gelooms waardoor men gaat geloven en wat is het geloof een werkzaamheid niet een werk waardoor ik me verdienstelijk maak maar het geloof is een werkzaamheid waardoor we gaan geloven en het geloof is uit het gehoor en door de prediking dat we gaan geloven wat de leer van Gods woord is dat het niet dan is dat ik alles en in de weer en een grote benauwdheid heb, om Christus, om God te bevredigen en om God te verzoenen, maar dat ik ga leren verstaan, God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, precies omgekeerd als de vrucht van werkheiligheid. Dat zelfs wanneer de boetvaardigheid leert kennen, dat we een grote, rampzalige, vloekwaardige, helwaardige, ellendeling zijn, zoals zondag 2, 3, 4 en 5 ons dat niet tegenstaande de waarneming daarvan, we moeten bekennen, voor God onze zonde en ellende, om dan toch aan God te blijven. Aan. Weet u waarom? Wel met Heer iets gesproken, mijn heerders, is dat een band, en die nooit verskuurd kan worden de genade des geloos als kracht aan de werking van God en Heilige Geest zeiden dat zijn niet van die hoofdlingers maar dat zijn ze die behoefte hebben aan deel te hebben aan al de weldadigheden waar bestaan die weldadigheden dan? wel de gaat die ons prediken in het volgende onderwerp. Wanneer we stilstaan, we zijn in de eerste plaats bij de genade des geloofs, wat een goddelijke daad is, maar ten tweede door het geloof een werkzaamheid, een is, waar het verstand verlicht wordt, waar het hart vernieuwd wordt, waar de wil gebogen, waar de wandel veilig wordt. Wanneer we vinden... Als hij gaat zeggen, wat is een waar geloof? Vroeger eeuwen het wat is een oprecht geloof? Later hebben ze dat veranderd in, wat is een waar geloof? Mijn woord dus een waar geloof, dan wil dat zeggen dat er een geloof kan zijn dat fout is. Dus geen waar geloof is. Uh, er is ons geleerd in het, dat daar een vierderlei geloof is. Het historieel geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof en het zelfmakend geloof. En ik herhaal het nog eens, om het eens zo duidelijk mogelijk te maken, dat het verstand, het historieel geloof, uh, zit in het verstand. En u kan men uit een bevatting door ons verstand, en uit een beschouwende kennis van de waarheid kunnen we gaan vermenen een gelovige te zijn. Kunnen gaan vermenen dat we naar de hemel zijn. En dat we naar de hemel gaan. En de werkzaamheid des geloofs wordt gemist, namelijk de boetvaardigheid maar in de grond holmoedigheid. Vandaar het, dat zulke gelovige, wanneer dat iets aan de groentje zou komen dan beurt het aan een kant van deuren, dat er eieren stuk drukken, dat een ader van vriendschap voor de dag komt. Omdat men maar een bevatting heeft van de waarheid, een beschouwende kennis, door verstandelijke kennis, en die Jezus aanneemt, die nooit geschonken en geen vrucht is van een vernieuwd leven. Dat worden van die koude harde ijsklompen. Ja. Nee, mijn houders, het zaligmakend geloof, dat zit niet in het verstand. Daar is ook nog een tijdgeloof. Waarvan we vinden van de zij die uitging om te zij en vierlei uitwerking van het staatpunt, dan vinden we over een wondergeloof. Een wondergeloof zit algemeen in de wiel. In de wiel, dan kunnen er soms eh, wel wonderen gebeuren. En God doet soms nog wonderen ook. En van de week nog een geschiedenis. Van God, dat God zelfs nog wonderen doet. Door een wondergeloof wonder geloof. Waardoor wondermensen mensen zijn. Wonder mensen waar het niet zo best mee afloopt. Houd in gedachten is mijn houders. Dan willen we God wel bewegen. Eh, dat God wonderen doet. En wanneer dat hij dan wonderen doet. Dat we... Op wonderlijke uitreddingen, wonderlijke gebedsverhoringen en wonderlijke dingen soms in de tijd van God daar de grond van onze zelfheid van gaan maken. En dat is een wondergeloof dat geld niet aan de hemel komt. Daar is ook nog een tijdgeloof en dat werkt hoofdzakelijk in het gevoel. Het gevoel, mijn ouders, daar is niet zo bedriegelijker als gevoel. Het gevoel, wanneer ik eens een indrukje heb, dan geloof ik en Wanneer ik het niet heb, dan geloof ik niet. En wanneer ik eens gemoedelijk gesteld ben, ach, dan kan ik nog verkeerd worden. Ik geloof, wanneer ik er nog niet ben, ik denk weer waar. Mijn hart heet en mijn koudheid, dan kan het niet meer. Dat is meer een gevoelsgeloof. Waarbij men leeft en mijn rudders, zo kan men net het leven doorbrengen. Zonder ooit tot de rechte kennis gebracht te worden van het zelfmakend geloof. Want bij dat gevoelsgeloof gaat het niet over. Dat ik mijn zonde van mijn zonde verlos. En dat Gods eer en Gods deugde verheerlijk worden. Maar dat is een vrucht van eigen liefde. En uit eigen liefde wil men God wel bewegen. Een vrucht van een gebroken werk Nu is er in wezen het zelfmakend geloof dat niet buiten het historieel geloof omgaat, want wij vinden hier, wanneer de onderwijzer gaat zeggen, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor verrecht dat God in zijn woord geopenbaard heeft. Dus hij spreekt hier eerst van de kennis. En mijn woordens, waar geen kennis is, daar zal ook nooit geen vertrouwen zijn. Dus geloofskennis gaat voor het geloof vertrouwen. Neemt een heel eenvoudig beeld. Eh, wanneer ik iemand die ken, zal ik hem eh, mijn geld niet toevertrouwen. Eh, wanneer ik iemand die ken, zal ik niet op zijn woorden vertrouwen. Wanneer ik niet iemand die ken, eh, zal ik niet op zijn beloften vertrouwen. Uh, maar, mijn hordes, nu is ten eerste een eigenschap van het veiligmakend geloof, waarvan dat een apostel Paulus al zegt, ach, dat ik hem ken. Een uh, zodanige kennis verkrijgen van God en een kennis van Christus. Uh, want hoe zullen we, uh, waar vandaar uit mijn hordes openbaart zich wel in dit leven, hoe weinig godskennis is er want waar is het vertrouwen op God waar is het geloofsvertrouwen op God als vrucht dat er zo weinig Godskennis kennen. want we vinden nog dat een apostel Jacobus zegt eh, die tot God komt moet geloven dat hij God is alleen, dat staat er niet maar moet geloven dat hij is dat hij is Zoals hij zich in zijn woord geopend heeft. Als de schepper onderhouder, verzorger, bewaarder. in Christus voor zijn ganse kerk. Daarom zegt hij, die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloven degene in zoeken. Dus uh, de kennis van iemand zullen we iemand gaan betraken. Vandaar uit mijn leurders. Uh, die kennis, uh, waar het verkrijgen we die door de genade des geloofs en door de werkzaamheid des geloofs, dat God gaat leren kennen als de God van de schrift en dat Christus gaat leren kennen als Christus de inhoud van de schrift. Merk eens, een kind heeft geen kennis van geld. En ze verbrand. Het is voorgekomen dat in de tijd dus een vader bij me was. En had het kind het loonzakje buiten het gezicht van de moeder in de kachel gehoord. En het was toen kort eh, na de inlevering van het geld na de oorlog. Dat kind had en kon de waarde niet. En vandaar dat weer zit in de kachel. Uh, maar, mijn hoeders, toen dat kind ouder geworden is, toen is ze gaan sparen voor de trouwdag, toen is ze de waarde kennen En houdt u in gedachten. Ach, mijn volk gaat verloren, omdat er geen kennis is. Uh, want dat kennen, dat is in wezen zelfmakend, als vrucht van de werkzaamheid des heilige Jezus. Van de genade deszelfs. Ik zou een heel eenvoudig beeld willen nemen, nog even zo laag af te dalen van dit onderwerp. achter dat zou reden geven dat we er enkele keren wel over komen spreken. wat eigenlijk de bedoeling toch niet is. Maar, mijn heugels. Een kind, wat kent dat spoedig de stem van de moeder? En wat kent dat spoedig de stem van de vader? En wat kent dat spoedig. Waar ze moet wezen om uh, te drinken enzovoort. En mijn hoor uh, dus nu, uh, zegt Christus, mijn schapen uh, horen mijn stem en ik ken dezelfde. En ik word van dezelfde gekend. Dus de kennis die maakt hier opgeblazen, Uit de kennis van God en van Christus. Wanneer we ingeleid zijn in Christus door de geloof uit die kennis... Naarmate dat die kennis vermeden zegt, zal hem vermeden die smart. Want naarmate dat die kennis gaat vermeden wie God is, en wie Christus is, en hij kan hem nog niet aannemen, met al zijn weldaden, en nog niet op zekere en vaste vertrouwen. Ach, dat doet ze soms hijgen en snakken. Dat is de juiste cijfere kenmerk. Het is het kenmerk van den boetvaardigen. En den boetvaardigen wordt een onwaardige. Den boetvaardigen die de mens die zegt, ik heb ons al zo lang geroepen, ik heb ons al zo lang gebied, ik heb ons al lang gevraagd en ik heb ons al zo lang troost gehad en troost geweest en gehoopt op de troost. Maar ach, ik verander niet, ik blijf maar hetzelfde. Daar geven we het bewijs in van onze onkunde het waarzaligmakend geloof bestaat in zodanige kennis dat ik God niet ken waarvan Christus getuigt in Johannes 17 dit is het eeuwige leven dat ze u kennen de enige en waarrechte van God en Jezus Christus die zijn gezondheid en dan is het een boed verder mijn houders die dan leren kennen ...die tot Christus komende zondaren zijn... ...en die zijn stem gaan horen... over alle gij dorpen... ...kom tot de water... ...en gij die geen geld hebt, kom, kom ...zonder geld en zonder prijs wijn en melk... ...dat worden dan mechtigen die de stem van Christus gaan horen... ...en wanneer dat die zegt, kom waarwaarts op mij ga je alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven dat worden de behoeftigen mijn orens die in het leven openbaren de geloofse werkzaamheid met eerbied gesproken wil ik het plat en daarom zeggen die krijgen nooit genoeg van God en krijgen nooit genoeg van Christus zodat het geloof verwisselen zal in het schouwen om dan volmaakt met hen in hem te deel. Dat is eigenschap van het zelfmakend geloof dat we hem leren kennen, zoals dat die God is die in Christus de wereld met zichzelf verzoent en die niet zegt, als je zo lang geschreid hebt en zo lang gebid hebt en als je zoveel teksten gehad hebt en zoveel versies en zoveel beloften heen, en mijn heer het geloof maak gebruik van de beloften des evangelisten. Het zelfmakend geloof. Mijne hulp staat dat steekt de belofte op. Dat steekt de belofte op. Maakt gebruik van de belofte. De belofte zoals God in het evangelie geopenbaard heeft. Dat al had ik al de zonden van Adams nakroos. Samen begon. Dat maakt gebruik van de belofte. Dus dat is niet geholpen met de beloftes. Als er zoveel er zijn. Eh, maar bedenk eens. Eh, die maken gebruik van de beloftes door het levend geloof. Worden ze werkzaam. of dat de beloftes vervuld zouden worden. Eh, waarin God ze dus belofte, Bedenk eens Abraham. Eh, toen hij de eerste belofte kreeg. Was een onvoorwaardelijke belofte. Eh, God die geeft geen voorwaardelijke belofte aan zijn volk. Maar onvoorwaardelijk beloofd hij. Ik zal u zegenen. En in u zelf zal gezegen voor alle geslachten werden. Abraham geloofde. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En wat heeft hij nu gedaan? Is hij toen makkelijk in de stoel gaan zitten? En zeggen, ja, de heer heeft beloof. Hij heeft niet geloofd. Het is getrouwd. Dit op doel zal de heer de waarmaker van de woord. Zo kan je net met de dwaze maat in slaap vallen. En als vrucht openbaar dat nooit waar geweest Nee, mijn hond, ik weet wel. Onder veel bestrijdingen en aanvechtingen kan het geloof zo ver weg wezen, dat we zo dik in het ongeloof zitten, dat we geen geloof kunnen oefenen, en dan wij we nodig hebben, de verlichting der heilige geestes, waarover we taal niet gaan spreken, maar het wezen des geloofs, mijn oren deed Abraham aan den troon van God. Dat is een eigenschap, en het heeft meer naar meer dat het onmogelijker werd voor hem. Hij verstorven en zijn vrouw verstorven. Ja. Ach, dat heeft hem niet in de moedeloosheid en rateloosheid en de wan op wegdoen zingen. Maar wanneer de Heer hem verscheen waar de dag heet werd in de verdrukking, in de beproeving. Ach, mijn oorsten nodigt nodig in mijn ars. Ach, zo komt het ware geloof. Er komt bij tijden. Ik hoor het zeggen, ja man, maar je hebt wel eens gesproken dat Christus aan de ziel geopend moet worden. Nu, dat is wel noodzakelijk om te leren kennen. Maar al is het dat gij hem uit de schrift hoort verklaren, zijn schoonheid, zijn beminnelijkheid en zijn dierbaarheid Hij zou als een ellendige boed verder geramsteligen over de aarde gaan. Ach, en al is het dat je eigenlijk niet bewust en verzekerd bent. Maar als dan de vraag is gedaan, zal ze worden, ach. Uh, Breek maar met alles. Want je wordt toch nooit zalig. Uh, doe me net als Rut die keer. de heen nog van de wereld. Ach, dezelfde ze zeggen. Dan blijf ik lief. Met Christen reizen. Aan de poort leggen. Ach, mocht ik hier Is binnen trein Ik boos en snoot er wel. Weet je waarom? Ze gaan God kennen. De kennis van God. Van zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Maar dat God nu... Voldaan door Christus Jezus en wanneer ze iets van leren hoe dat Christus voor de zonde geleden en geboet en wat het hem gekost heeft dat brengt ze in de vernedering en de veropmoediging dat maakt ze de die bij tijden zouden zeggen geef hey, mij Jezus of ik sterf want wat Jezus is geen leven maar een eeuwig ziel verder dus bedenkt mijn houders het geloven is niet een dood geloof, niet een koud geloof, maar het schriftuurlijke geloof is een werkzaam geloof. Dat wanneer men aangevallen wordt door Satan, waar een dood koud geloof geen last van heeft. Die zijn zo verzekerd. Maar het zaligmakend geloof, er is nergens waar de de duivel zo meren zo op verbeten is als dat we gaan vertrouwen en eh, dat wanneer we leren kennen niet alleen de kennis maar ook een waar vertrouwen bezitten, maar ook een vast vertrouwen terwijl ik de heilige geest door het evangelie in mijn hart werkt dat niet alleen anderen maar ook mijn vergeving der zonde. ach mijn herders dat worden ze die behoefte krijgen. Aan de vergevingen der zon. Dat al is het dat ze aan Gods kant. Met de inwijving al vergeven zijn. En ze tijden in de leven kunnen beleven. Wanneer ze het geloof rechtig mag oefenen. En dan noem ik daar eens even bij. Het formulier van het heilige avondmaal. Dat door velen zo weinig verstaan wordt. Wanneer we vanwege de zwakheid ons is geloof, maar niet geloven dat wanneer ik gebruik maakt van de sacramenten, dat al mijn zonden om Christus wel vergeven zijn. Dat al is het dat ik daar de kwartelsje niet van om en daar de verzekering niet van hebt wanneer we zouden gaan spreken over het welwezen des geloofs, dus dat is de verzekering, maar ligt er in het geloof, wanneer het van wordt verzekering, Want als er in het geloof geen verzekering, Is is geen geloof, want ook in het wezen des geloof ligt verzekering, die kan een vrouw, en die heeft bewezen, wanneer Christus zegt vrouw, groot is uw geloof, Ligt er in dat geloof verzekering, dat er niet niet losniet? Voordat ze walt worden. Je merkt wel, mijn je zelf, nogal wat van te zeggen zijn. Als we hieroveruit gingen wijden. Ach, eh, dan wordt het wel eens waar. huid aan. Die hij geloond is hij dierbaar. Dan wordt God bemiddelijk in ons ogen. Dan gaan we, eh, wat een Heere vanmorgen wat we nou heer Dat een Heere zijn naam noemt. ...dat hij van zijn naam zegt... ...heren, heren... ...warenmachtig en genadig en ...en groot van goede tierenheden... ...en vergevende... ...de zonde, de overtreding en de ongerechtigheid... ...dat gaat het geloof geloven. Ja. Dat al was het... ...dan ze moeten waarnemen... ...dan de zonde gestegen zijn tot in de hemel... ...en uitgediept tot in de hel... ...ik bedoel niet... ...in een blote door beleidenis... Daar ja, geloofde God een zonde lang vergeven wil hoor. Neem mijn ouders de levende werkzaamheid des het. Ach, dat geeft ze geen rust. En dan kunnen ze ogenblikken beleven dat ze geloven dat God de zonde vergeven heeft. Dat al is het, dat ze weer spoedig soms in de ellende en in de strijd. Daarom zei ik, de duivel is nergens zo verbeten op. En dat geldt ook Tijdens het Heiligavondman. Haarddravers, die niet eens weten wat ze aan het avondman doen, en die er ook de vrucht niet van hebben. Hoe goed over nadenken hoor, dat zal alles verklaren. Ach, mijn de die niet eens weten met welk doel. Maar wanneer. In het wezen des geloofs Christus hebben het gehouden met zijn discipelen. En dan zegt hij tegen de discipelen, hoewel hij nog de dood in moest, en hoewel dat hij nog sterven en opgewekt moest worden, gestorven om onze zonden opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, dan vinden we dat hij zegt dat voor u en voor velen vergroot is, tot vergeving van zonden. Daarom het makend geloof. Er is zo'n onkunde. Zo'n blindheid en zo'n onwetendheid. Het makend geloof. Houdt in een hongere en dofste naar de gerechtigheid. En wanneer ze dan eens een blikje krijgen. En van de gunst van God. Van de liefde van God. En in zonderheid van de liefde van Christus. Ach mijn hoorde dan is er voor het geloof geen krimp. Dat wil zeggen, ze geloven, dat er zulke volheid is, in die volzalige volk die zijn zoon gegeven heeft, waar het van geld, het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem aandevol het wonen zal. Daarom is het mijn raadsel, ik weet wel hoor, dat de duisterheid, de tijden die we beleven, de geesteloosheid, maar dat men wel eens kan spreken over een openbaring van Christus. Die hoort verder nog niks meer. Ach, laten we ons toch nauwkeurig onderzoeken. Of dat we niet ons bedriegen voor de eeuwigheid. En dan weten wij niet natuurlijk wat er in het verborgen plaats is. Dat weet God wel. Ach, mijn houders. Het levend geloof is een werkzaam geloof. Niet een werk waardoor ik me verdienst van waar ik beter laat wordt. En alleen de handen aan God uit En als God hem wat in die handen geeft, dan gaat het niet over, och, die hand, he, die gebruikt het, nee, gaat over wat God gegeven heeft. En het geloof is de hand niet direct aan ver. En aan te nemen daarom. U, de hand die hij gelooft, is hier wel. Daarom, mijn de houders, wanneer we dan hier vinden, de kennis, dan gaat die handelen over wat God en heilige geeft in mijn hart te veren, namelijk niet alleen anderen maar ook mijn vergeving van zonde, even de gerechtigheid en zaligheid van God gesponken is uit louteren van alleen om de verdiensten van Christus och met dit onderwerp staat of valt de kerk met zonder zeufde staat of valt de kerk wanneer dit niet bevindelijk gekend wordt zij, er zou nog wat over het uitgeweiden zijn. En wanneer we hier vinden over het wezen des geloofs, de werkzaamheid, dat niet alleen anderen, maar ook mij, ach, ze geloven in de vergeving der zonde. Als we niet geloven in de vergeving der zonde, wat hebben we dan van God te verwachten? God die de zonde vergeeft op voldoening van zijn gerechtigheid, voldoening aan van de gerechtigheid van Christus. Dan is God waar de kerk van zo'n zeer mild in het zon En zegt die mij roept in de nood. Vindt uw gunst al mijn groep. Wanneer Jezus op aarde die slechte vrouw aan zijn voeten zegt. Dan zegt hij tot die vrouw. Haar geloof heeft haar behouden. Niet haar tranen. Niet haar zout, Niet haar haar waarmee ze voeten. Haar geloof. Wat voor een geloof had ze. Simon de Pariseer hield ze voor de grootste te slecht uit de dorp. En zij als een goddeloos monster. Als een zonderes in boetvaardigheid, In hoogmoed aan de voeten van Christus. En nu het geloof mijn oor. Brengt ons aan de voet van het kruis. Om daar te leren kennen hoe de vergeving verworven is. Hoe dat ze geschonken wordt. En hoe dat ervaren wordt. En zijn gerechtigheid waarin die honger en die dorst zich openbaart. En al is het dat God zijn tijd en zijn wijze weet, is het toch een eigenschap des geloof, dat niet een dood geloof is, dat jaar in, jaar uit precies op hetzelfde plekje blijft zitten. Ach, dan hebben we reden beproefd, uzelf, of dat geen het geloof heeft. Wat is de werkzaamheid des geloofs? Zou die je nog stil kunnen staan bij de verzekering des geloofs. Maar het gaat hier in hoofdzaak over het wezen des geloofs. In zondag 23, 23 gaat het over de vrucht des geloofs. Dat ik in Christus door het geloof voor God rechtvaardig ben. Hier gaat het over hoe dat men voor God rechtvaardig wordt. <coughs> uh, van God geschonken uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus, moest dat niet in zoverre er onder ons zijn, een spoor zijn in uw harten, Om niet te rusten voor een allier, dat u met medeweten voor eigen hart en leven de kwetentie is zelf en de verzekering des geloofs der zonde al, en zonder tal zijn goede geluk vergeven, Godiglijk vergeven. Ik had de eeuwige dood verdiend en ik kreeg het eeuwig geleden. Om eens met de dichter te kunnen zingen. Wel zalig gij, wie in zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens in bedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige omzet is bedekt. Oh, dat we toch onderzoeken. Het zalig maken geloof de tijd noodzaam. om ons te besluiten. Zullen we zien of we nog een keer op terugkomen? Het is van zo'n groot gewicht. Nou, met een enkel woord besluiten we het doch zingen vooraf nog. Eh, Gods verborgen omgang. Vinden zielen daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt naar zijn, aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts. Om op God te letten, hij die trouwens zal mijn goed voor en uit der Bosch en het de Dat zeven de vat soms al vijf en twintig. Het waar zaligmakend geloof is nooit te beschrijven. Nooit te beschrijven. Ik meen dat het in de Ziss Comrie, die schrijft een heel boek over het zaligmakend geloof. En er zijn al zoveel geschriften. En de hoofdzaak is het zaligmakend geloof. En waar dat zaligmakend geloof gemist wordt. Al was het dat we tekenen en wonderen zeden, dat indien het mogelijk was, ze de uitverkorenen en zouden verleiden. Het zaligmakend geloof heeft deze eigenschap, is altijd een verootmoedigende, een vernederende en een schuldovernemende genade. Dat wil zeggen dat van zichzelf niets verwacht, en alleen huldig God in Christus. Alleen huldig het werk des heiligen Geest. Daaruit, <coughs> mijn woorden, vinden we, we zeiden bij de aanvang, dat Christus zegt, gaat heen, predik het evangelie alle christenen. En dat een apostel Paulus in Hebreeën 11, een reeks van het geloof, ...waar de oude patriarchen en de vader en profeten in verkeerd hebben... ...heeft dit het over door het geloof. En dus geloof op zichzelf een wonderlijk heiligheid. En want het is niet alleen zodanig dat God de Heilige Geest het geloof werkt... ...en wij het verder voort moeten hebben... ...maar het geloof leert zijn afhankelijkheid kennen van God. Het zelfmakend geloof, mijn Ruders. Is hier een dus zozanig geloof, en nou ben ik een gelovige, en dan ligt mijn zaak vast dat ze leert Karte. En vandaar dat de karperiaanse leren en de karperiaanse hoofddienst, die kunnen met alles in heel de wereld aan de hand helpen. Die kunnen met een geloof achter de radio en achter de televisie, en kunnen ze van alles gebruik maken. En van heel de wereld en het genot van de wereld gebruik maken. Omdat ze missen het zelfmakend geloof, ze zijn een ene keer verzekerd en hij de, en, Christus heeft voor de geleden, en Christus is voor de gestorven, je hebt maar te geloven. Kort geleden nog in het ziekenhuis, en net zo makkelijk de Heer is mijn er dus, ja. Wat moet je nog meer, je hebt maar te geloven. Maar houd in gedachten, is mijn hud, dat het zalig maken. geloven, is niet een doodgeloof, niet eens een, een stuk ijs, een ijsklomp, die altijd precies eender is, maar, het zaligmakend geloof is een werkzaam geloof, met eerbied gesproken. Dat wanneer de tijden aanbreken van strijd, van aanvechtingen, van verzoekingen, van beproeving, ...ik heb het nog in het wezen des geloofs, ...kunnen ze met duizend vrezen verproopt zijn soms. Ach, zal het ooit van God geweest zijn. Wat soms meebrengt dan ze met de dichter willen zeggen... Duizend zorgen en duizend doden kwellen, mij thans valligheid, want mijn oordeel is een eigenschap van het waarachtig zalig geloof dat ze nergens zo bang zijn als van bedrogen voor de eeuwigheid. Ach, die zeggen met het dichter weer nog bedrogen, o heer van mijn geboek. dat zijn die van die hoogvliegersoort en van die verzekerde die het maar af moeten wachten en maar geloven we zullen maar stil afwachten als de Heer het werkt zullen we goed wezen nee mijn herders, die zeggen ik blijf en de Heer verwachten mijn ziel wacht, hoog gestoord ik open al mijn klachten op zijn oefen woord. het woord van God en ook de prediking van het woord ach dat worden ze gelijk een vis aars om spijs ze ze om onder de bediening van het woord te wezen. Want dan wordt het woord voor hun een lamp voor de voeten en een licht op de plat. Ach, dat zijn ze soms. Die verlangen van de woensdag naar de zondag en van de zondag naar de woensdag. Ach, ach mijn uur, het is Niet om mezelf erin bij te betrekken, maar een hele tijd in mijn leven. Dat we van de ene kerkdien nakten naar de andere kerkdienst om te horen. Wat de geest op de gemeente zegt om het woord God te horen. Ach, wat is er een wonder in mijn hart. Kunt gij de toets van het woord doorstaan. Ik iemand zeggen, ach man, als ik kon geloven dat ik een gelovige was. Dat ik geloof kon oefenen, ach. Ach, dan zou ik nauwelijks moeten beginnen om God te bewonderen. Dat hij op zo'n ellendige vloekeling nog meer ziet. Het zou kunnen zijn dat er nog waren die bij tijden moeten zeggen. Ik kan er bij tijden niet van tussen. Dat ik geloof dat God van me in de hemel van. Dat hij van me weet. Dat hij van mijn nood weet. Van mijn ellende weet. Van mijn verdriet weet. Van mijn verstrijd weet. Van mijn zonde weet. Gelijk voor uw ogen, mijn weg en handen bloot. Dat je God aan zou kunnen roepen als getuige Heerde. Ach. Wanneer het niet oprecht is in mijn hart, Dat gij dan nog bevestigen. Wat u in Psalm 139 doorgrondt En ken me, beproef me. En zie of dat er bij mij een schadelijke weg zit. En lijkt me op de eeuwige weg. Dat de eigenschappen van hetzelfde maken. Geloof mijn houders. Hé, hey, ja, dat zijn de eigenschappen. Haar ah, bevinden van diezelfde dichter dat hij zegt. In het begin, niets is goed voor majesteit, bedekt voor uw tijd. Ach, het zelfmakend geloof, dat wordt zulke open brosse ziel voor God, die legt heel de boeltje voor de heren. En dan maken ze bij tijden in het toevluchtnemend vertrouwen, en zelfs bij tijden geloven, heren, met eerbied gesproken. Ach, ik heb wel eens uitgedrukt, het is misschien een beetje brutaal geweest. Maar in de nood van onze ziel, en in de strijd en de ellende, en onder de balas als boelvaardiger, dat zie ik nu van achter, dat ik het een keertje uitdruk te Als je iemand zaligen zal, dan moet je het mijn doen. Verschrikkelijk wat een uitdrukking nee? is. En zult ge mij moeten zaligen. Wat een uitdrukking nee? is. En weet je waarom? Waar ik vond mijn nood, mijn schuld, mijn ellende, mijn verlorenheid, vond ik in de schrift. En daar is God alvast. Tegen het geld het van, blijft en mijn Mijn ziel, want Gods woord met een zulke mensen samen, Die in boedverdigheid en in schuld, en in berouw, en in vernedering als vrucht van de kennis van God. En naarmate dat we God kennen, gaan we dieper buigen als u dat in de stof En zal meebrengen. Vertrouwt dan op hem, o in smaak. Stort voor hem uit uw grans. God is een toevlucht. van de kennis van God leek En de rechten en de deugden En door de rechten en de deugden op. Voor een vader En een opmoedige. En een schuldige. En een verloren. En door het gewoon leerken. En dat God zulke God is die in Christus Jezus. Arme zondaren komt te zaligen. En. Dan ze bij tijden door het geloven. En waar in het geloof al verzekering ligt. Ach wanneer we zij de strijd, Dan ze bij tijden zelden zeggen. De heren ik kan niet meer van af. Nee. Nee. God komt van Abraham niet meer af. Ja. En Abraham komt van God niet meer af. Weet je waarom? De band des geloof. Uit Gods hart in adem. En nu de baan geloofs, God kan van zijn volk met. En al is het dat die brand soms is wat ruim. En al is het dat ze bij tijden soms wat aardgezind en dergelijke afzwerven of omzwerven. Die baan van die verbroken God zal op zijn tijd, op zijn wijze, ze zeker weer maken. De boetvaardige, de ootmoedige, en de oprechte van harte. Ach, bedenk, mijn God, Zonder geloof is het onmogelijk God te waar. Het geloven is een gave God. Wanneer je hebt kunnen beluisteren. Ach, dat God, die door middel van zijn woord vandaag nog aan uw ziel hebt laten arbeiden. In het morgen uur ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. Die ook onveranderlijk en getrouw is in zijn woord. Ach vraag het naar de Heer en zijn sterkte. Dat je je vernederen en vertederen en veropmoedigen. En daar niemand gaan zoeken ben ik levend gemaakt, Maar heb ik betrekking op een leven God. De Heer die rijk is genade. En ons het geloof het heel echter maken gegeven, Dat ook in de oefening des geloofs zich gelopen waren. Dat we niet zijn van de Heer. Maar van hem. Die ons schulden gekocht heeft met zijn voet. Ik hoop. Zo de Heere willen leven ze nog een op terug te komen. Ik hoop. Dat u het me niet kwalijk neemt. wanneer we geprobeerd hebben. Misschien wat uitgebreid. Maar omdat we zoveel onkunde testen hebben we getrekt. En weinig te waardig ontsluiten, daartoe zegenen de heren zou willen. Amen. Ach heren, ach, wij zouden nog wel een poosje door willen gaan. Maar wat is er schoon, heren, dan het oprecht geloof. Ach heren, we zouden het wel over willen drukken. Alhoewel de dekels ook zelfs niet de te boven zijn. En de aanvechting en de verzoeken. Nogthans als het over het geloven gaat. Dat lieve, zoete, dierbare geloof. Dat u bemint. Dat u eert. Dat u lief hebt. Dat u huldigt. Dat u erkent, Dat op u vertrouwt. Dat in uw rust. Ach, hier, gij mocht nog dat geloven werken waar het gemist wordt, en versterken waar het wordt. Want zonder geloof is het onmogelijk dat we golven kunnen behagen. Bind toch de ernst en de noodzaak op, op, dat het toch gekend wordt en waar het gekend wordt, sterk nog. Wat gij gewrocht hebt, laat u hulp door ons verzocht. Die vruchteloos vergen pergen het zonde we, Gaat in verzorging met een egel het van ons. voor en verhoor ons. In de verzorging onze zonden om Jezus willen. Ah. Onze slot in het 8e vers op salm 89. Gij toch, gij zijt een roemde kracht. De kracht en wat er verder volgt in het 8e vers op 89. De zegen des De Heer zegende u en verhoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichte zijn u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u Amen.